Het weer vandaag geregeld zon, 18 graden wordt het op de Wadden, 23 in het oosten. In de loop van de dag ontstaan wel meer stapelwolken en kan er een bijvallen. En morgen volgen nog meer buien en dan wordt het wat koeler. Maar vanaf vrijdag wordt het een stuk warmer. Dit was Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen Afrit Weidewormer en Afrit Afritslandijk 2 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam bij Oostzaan 3. En op de A15 Gorkum Rotterdam tussen Gorkem en Sliedrecht Oost 4 kilometer. Op de N247 Hoorn richting Amsterdam tussen Volendam en Broek in Waterland 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM ZFM Met nu ZFM in de ochtend y Cada vez que me levanto I Me siento renovado Y me siento aniquilado Aniquilado si no estás Sta er En is voor It was this letter I read. If you like King colada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 Lei già non capiva niente L'ho guardata, ma guardato E mi sono scatenato Freda sterra al mio confronto era statico e imbranato Le ho sparato un bacio in bocca Uno di quelli che schiocca Sulla pista di lavorata lì per lì l'ho strapazzato L'ho lanciata, riafferrata Senza fiato, l'ho lasciata Tra le braccia me castata Era cotta innamorata Per i fianchi l'ho bloccata e ne ha fatto marmellata Oh yeah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 Sei cambio tu che dai, van de zon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 You let me know Yo, I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 So,